1 uur. Het nos journaal Mark Visser. Goedemiddag, Artsenfederatie KNMG. Blij met de openbare rapport. Iran hangt gevangenen op uit wraak. En JP Morgan schikt voor 5 miljard. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen stevige buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. En ook lagere temperaturen. Huisarts Tromp uit Tuitjenhoorn heeft vaker in strijd met de regels het leven van een patiënt beëindigd. Dat heeft hij gezegd tegen de co-assistenten die in augustus aanwezig was... bij de dood van de terminale kankerpatiënt Theo Spaansen. Volgens haar zei hij dat hij wel eens een zak over iemands hoofd heeft getrokken. De advocaat van de familie van Tromp zet vraagtekens bij het relaas van de co-assistenten. Dat is een extreem eenzijdig verslag. Je moet de co-assistent is een 16-jaars student nog na, uh, koud uh, uit de collegebanken, uh, groen als gras. En die heeft een, uh, een, een aangifte gedaan tegen haar, de huisarts waar ze koosschappen heeft gelopen. Um, um, die heeft haar verhaal extreem dik aangezet. Um, en, en ja, god, uh, <laughs> dit is haar woord tegen het woord van de, van de huisarts. Naast het verslag van de co-assistenten werd gisteren ook bekend... dat Tromp honderd keer de gebruikelijke hoeveelheid morfine heeft toegediend... bij zijn terminaal zieke patiënt. Dat staat in een rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Gisteren openbaar werd. De familie van Tromp is kwaad over de publicatie. Maar Rutger-Jan van der Staag, van der Gaag, voorzitter van de Artsenfederatie KNMG... vindt dat de IGZ juist heeft gehandeld. Ik kan me er iets bij voorstellen omdat het een enorm confronterend rapport is...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 Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Een gewelddadige dag in Iran. Eerst werden 17 Iraanse grenswachten gedood... in een vuurgevecht bij de grens met Pakistan. En kort erop hing Iran uit wraak 16 rebellen op. Correspondent Thomas Erdbrink. Wat was de aanleiding... Nou, dat is vrij onduidelijk. Uh, de, wat er gebeurd is, is dat gisteravond die rebellen, uh, die soldaten in dat grensgebied... Uh, waar ik overigens een paar maanden geleden zelf nog was, hebben aangevallen. Het is een zeer etnisch verdeeld gebied... Uh, waarbij de lokale mensen, uh, ja, sommigen daarvan, een afscheidingsstrijd uh, hebben. En ik denk dat dit, of echt wel drugsmokkel, wat ook zeer veel voorkomt daar... ten grondslag ligt aan die, uh, aan die aanslag op die 17 uh, soldaten daar. Ja, dus meteen binnen een dag wraak. Is dat gebruikelijk? Dat is niet gebruikelijk. Uh, het is wel zo dat er in Iran uh, uh, uh, vele mensen in uh, ja, afwachting van de doodstraf zijn. En het kan natuurlijk zijn, dat is nog niet duidelijk, dat de mensen die zijn opgehangen vandaag uh, wel. Als wraak, zo zei het Iraanse, eh, rechts, eh, het Iraanse rechtssysteem, bracht het naar buiten, zei dat het wraak was, zijn inderdaad direct opgehangen. Nou, dat is vrij eh, ongebruikelijk en vrij hard. En ja, je kan natuurlijk ervan uitgaan dat het de gemoederen in die toch al onrustige regio alleen maar verder zal doen oplaaien. Het is eigenlijk een, een waarschuwing ook voor de re rebellen daar, of in ieder geval drugsmokkelaars, wie het dan ook waren. Ah, het is absoluut een... Een zeer wild westgebied met, met, met erg veel gevechten aanslagen en andere, andere, andere uh, ja, uh, uh, moeilijke zaken uh, ja. voor die ruin en, en om te gaan. Dankjewel, correspondent Thomas Erdebrink. In de Verenigde Staten is een voormalig politieman, dankzij een Nederlands Forensisch deskundige na 13 jaar cel vrijgekomen.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 Vannacht om drie uur gaat de wintertijd in en wordt de klok een uur teruggezet. Nou, dat gaat meestal goed. Sommige mensen vergissen ze wel een uurtje. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken liep daarop vooruit vandaag... en kondigde vanochtend al om drie uur via Twitter aan dat de wintertijd is ingegaan. Een etmaal te vroeg dus. Het bericht verspreidde zich snel via Twitter en dat leidde natuurlijk tot veel hilariteit. Sport. Om twee uur begint de tweede dag van de Nederlandse kampioenschap afstanden. Mannen rijden de 1500 meter, de vrouwen de 500 meter en drie kilometer. Sebastian Timmerman is in het T-af. Er kan shorttrekster Jorien Ter ook op die drie kilometer een gooi gaan doen naar het goud. Ja, zeker weten. Uh, want dat is een afstand die ze ook goed, uh, goed aan kan. Dat bewees ze wel toen ze vorig seizoen uh, al meedeed... ook aan de Nederlandse afstandskampioenschappen. En er ook een medaille op behaalde op die uh, drie kilometer. Ze werd toen derde. En ze rijdt in de laatste rit tegen Irene Wüst. Dus dat zou je met recht de koninginnenrit kunnen noemen... van de drie kilometer bij de vrouwen. De nummers 1 en 3 van gisteren op de 1500 meter. En voor de duidelijkheid, inderdaad, Jorien Ter werd toen dus eerste. Zij ontroonde Irene Wüst... Die drie jaar op rij Nederlands kampioen was geworden op de 1500 meter. Ook regerend wereldkampioen is. Maar gisteren dus een nederlaag moest incasseren. En uh, dat ook nog eens deed trouwens in hele snelle tijden. Dus dat wordt echt een rit om naar uit te kijken. Die laatste rit tussen Irene Wüst en Jorien Temmors. Daarvoor zit Diana Valkenburg. Dat is de titelverdediger, verdedigster. En die begon gisteren bijzonder slecht aan uh, dit toernooi en aan het uh, seizoen. Want ze kwam er op de 1500 meter niet aan te pas. Dus Diana Valkenburg zal tegen Linda de Vries in die voorlaatste rit. Uh, wat moeten proberen om... Te zetten. Hij wil ze revancheren. Uh, ja. Dan de 500 meter bij de vrouwen ook vandaag. Uh, wie is daar de favoriet? Ja, dat is eigenlijk Thijsje maar wel, hè. de kampioenen van de laatste twee seizoenen. En zij is ook uh, uh, slans beste, echt wel op de 500 meter. Ook internationaal heeft ze dat uh, de laatste jaren in de wereldbekers en weken afstanden uh, menigmaal bewezen. Haar grootste concurrenten, denk ik Margot Boer. Dat is haar ploeggenoten bij de ploeg van Marianne Timmer, de ligaploeg. En dan hebben we nog uh, outsiders, zoals bijvoorbeeld Laurine van Varisse en Annette Gerritsen. Uh, van Diana Valkenburg. En voor hun geldt eigenlijk hetzelfde... dat zij ook gisteren niet goed aan het seizoen begonnen... op de 1500 meter. Ook zij stelden teleur. Dus ook zij zullen sportief daar wat uh, willen, willen revancheren. Dan de 1500 meter. Uh, niet de Kramer, hè. De, die had er wel nee. een beetje spijt van, zei hij gisteren tegen jullie. Maar uh, die doet niet mee. Wel nee. een andere opvallende naam. Erben Wenemars. Waarom doet ja. hij mee? 37 jaar jong omdat hij de sport nog steeds zo'n warm hart toedraagt. En hij heeft zich via trainingswedstrijden en de Cup in Deventer gekwalificeerd voor dit NK. En dus doet hij uh, lekker mee. Rijdt in de vierde rit tegen Kijver bij. Die is pas 19. Dus die is uh, behoorlijk ja. wat jonger dan uh, de 37-jarige Erben Wennemars. Wordt wel een leuke rit. Uh, maar er zijn heel veel uh, kanshebbers op die 1500 meter. Het is eigenlijk een tombola. Wouter Holdeuvel is teruggekeerd. Rian Ket, Kjeld, Nuis, Verweij, Jan Blokhuizen, en Maurits vriend, Mark Tuitert, Steven Groothuis kunnen zo allemaal met de Nederlandse titel aan de haal gaan. Dus dat is echt een uh, open strijd. Nederlandse titels gaat het om. En de snelste vijf rijders per afstand kwalificeren zich ook nog voor de wereldbeker. Maar ik denk dat dat er voor RB Wendemars niet in zit. We hoor je straks. Sebastiaan Timmerman vanuit het T-Alf. is verkeersinformatie. Bij de AMB Helene Gees is het nog steeds zo druk op de A12 1 Nee, dit valt heel erg mee, Mark. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht nu nog drie kilometer file bij Woerden. Er zijn er twee van de vier rijstroken dicht. Je kunt dus eventueel omrijden via Amsterdam over de A4, de A9 en de A2. Maar of je daar veel tijd mee wint, dat is op dit moment de vraag. Verder wel een langere file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Eemnis en de Afrit Buntschoten, 5 kilometer... Ook nog een berichtje van de spoorwegen tussen Zwolle en Emmen. En tussen Zwolle en Meppel moeten treinreizigers rekening houden met ruim een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er tussen Zwolle en Dalsen namelijk geen treinen. Maar er zijn inmiddels wel extra bussen ingezet. Dankjewel, Helene. Hoofdpunten van het nieuws: artsenfederatie KNMG is blij dat het rapport over de arts in Tuitjenhoorn openbaar is gemaakt. Iran heeft 16 gevangenen uit wraak opgehangen. Kort daarvoor had een gewapende bende 17 grenswachten gedood. En Amerikaanse bank JP Morgan heeft met hypotheekinstellingen een schikking getroffen voor 5 miljard dollar. Dat was hem met uitgebreide NOS journaal straks trots in bedrijf. Niet zo slim. De nieuwe sloopservers van je Stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Goedemiddag, dit is het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Iedere zaterdagmiddag blikken wij met twee gasten terug op het economisch nieuws van afgelopen week. En vandaag doe ik dat met Gerard Hoetmer. Hij is de baas van Corbion. Uh, dat kan ik beter even uitleggen, dat heette vroeger CSM. U heeft een onderdeel verkocht, het heet tegenwoordig Corbion. Over het bedenken van die naam moeten wij het straks ook even hebben. Eh, want u, u zit niet in de insectenbestrijding, hè? Nee, absoluut niet. We maken veel mooiere producten. Daar ja. moest ik even aan denken toen ik die naam hoorde. En ook hier Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance... aan de Nijrode Business Universiteit. Ja. Op zich zou je over de term corporate finance ook wel een boom op kunnen zetten, denk ik. Maar dan moet er een apart programma je ja. voor die 24 uur interviews, dat lijkt me dan aardig. Ja, gaan we een keer doen. Ja. U heeft zich meteen in de aanbiedingen gegooid daarvoor. Nee hoor, ja. ik niet. Nee, nee, nee, nee. Oh, dat leek me eens een keer interessant. Wij gaan het drie kwartier ja, eerst, eerst eens proberen met, met onder andere u, meneer Koelewijn. De week waarin onder andere in het economisch nieuws zat de boete die Rabobank krijgt voor het rommelen met de LIBOR-rente. Het is, Althans, een is het is een, een voorgenomen schikking, hè? Ja, uh, en die is dan uitgelekt via de Financial Times. Dus hoe precies ja. zit, dat, dat weten we nog niet. Maar het is wel bekend dat Rabobank uh, daar ook een voorziening voor al heeft getroffen. Dus ze rekenen er wel op dat ze, dat ze nat gaan. Um, ja. wat, wat is er eigenlijk aan de hand met de Rabobank? U trekt er nou in één keer heel breed hè, met ja? deze vraag. Uh, terwijl het Libor-probleem heeft heel veel banken geraakt... Libor is, is de London Interbank of Trade. En daarbij, dat is eigenlijk dus een maatstaf voor een rentetarief dat banken aan elkaar betalen om aan elkaar onderling geld uit te lenen. De Libor is als basis gaan fungeren in de loop van de jaren voor heel veel andere rentetarieven. Onder andere uw rekeningssaldo op uw spaarrekening of op uw rekenhoek of variabele hypotheek. Wat er nou is gebeurd? Er wordt aan mensen op een bank gevraagd: van tegen wat voor tarief kun jij vandaag geld inlenen of uitlenen? En mensen hebben dat tarief wat te hoog of te laag gesteld. om dan vervolgens zelf daar een beetje van te kunnen profiteren. Het is ook niet helemaal duidelijk hè, of, of mensen daardoor benaderd of bevoordeeld zijn. Want er zijn gegrond om aan te nemen dat LIBOR af en toe te laag is vastgesteld. Nou, pret voor de mensen met de hypotheekrente. Ook indicaties dat het af en toe wat hoog is vastgesteld. Despoeders' kern natuurlijk is dat mensen een oneerlijk spelletje hebben gespeeld. Maar het, het moeilijke van die Libor-affaire vind ik. Je vraagt de banken, wat moet jij nou betalen? Ja, je vraagt ook niet de banken, wat is vandaag de inkoopprijs van je mail geweest? Dat als je de belang bij hebt om dat wat te hoog te stellen, dan ga je dat geven natuurlijk doen. Vooral ook omdat je concurrenten het ook doen. Nou ja, daar wordt nu dus door de autoriteiten tegen opgetreden. En daar worden in mijn ogen wel heel erg hoge boetes vooropgelegd. Ja, ja ik, ik vind 725 miljoen euro, Vind ik gelet ook op het voordeel... dat de Rabobank er wel of niet van gehad zou kunnen hebben, vind ik zwaar. Ik vind het ook zwaar als je kijkt binnen welke context het is gebeurd. Het was niet opzettelijk de klant bezwendelen en een systeem oplichten... Het systeem bood haar de mogelijkheid voor. En natuurlijk moet je als bankier. Maar het was niet... toch wel opzettelijk dan? Wel opzettelijk, maar als je een systeem jou de mogelijkheid biedt... en als andere partijen het ook al moeten doen in de markt... Dan moet je je afvragen, willen wij wel met deze maatstaf werken in die markt? Mm. Nou, en dat is helemaal ja, doorgaan. Hebben wel ze wel gedaan? He, dus ze hebben die... het gedaan. Het is dus fout geweest. Dat laten we er ook niet over discussiëren. Maar dit is een beetje het argument van iedereen beduvelt elkaar. Dus laten we daar maar lekker aan mee doen. Uh, nou ja, dat is wel een probleem. Want als jij op de markt staat en iedereen verkoopt rotte aardbeien voor de prijs van uh, ja, maar... goede goede aardbeien, jij bent eders zich uit zijn rotte aardbeien en die krijgt de helft van de prijs. Verkoop je niks? Verkoop je niks meer? En het is huurlijk is niet eerlijk. En het argument is inderdaad ook niet juist van iedereen doet het, dus ik doe ook mee. Maar dan moet je zeggen van willen wij een markt hebben waarin het heel goed mogelijk is en zelfs lonend is en misschien zelfs geven het dwingend wordt mm. om te gaan rommelen. Nou, en dat is bij de Libor wel gebeurd. Ik pleit de Rabobank en andere banken die het gedaan hebben niet vrij, maar je zult wel moeten nadenken over een andere oplossing om zo'n rentetarief te bedenken. En u vindt dan ook die boete die eh, een van de hoogste is voor Rabobank, ja. he, een van de hoogste van betrokkenen, eh, niet eerlijk? Ik laat mij niet uit of de boete eerlijk is of niet. Ik vind hem hoog. En het zuur is altijd dat de mensen die uiteindelijk de oorzaak geweest zijn van die boete... zijn er misschien 10 of 20 geweest op een afdeling in Londen. En natuurlijk zijn hun baas daarvoor verantwoordelijk. Maar uiteindelijk moet ook de Nederlandse klant meebetalen aan die boete. Want de tarieven van de Rabobank zouden lager kunnen zijn... als ze niet zo'n idioot hoge boete moesten betalen. Dus de goedwillende medewerker van de bank, de goedwillende klant... draait uiteindelijk op voor deze boetes. Ja, maar dan had natuurlijk de Rabobank, de top... die niet dom is... en weet dat dit instrument bestaat... en ook weet hoe het tot stand komt... eerder moeten zeggen... wij willen transparant handelen, want daar staat de Rabobank ja. voor. Wij willen van die Liborrente af... of van de manier waarop dat tot stand komt. Dat maar dat is, heeft de Rabobank dat, nooit dat gedaan. Dat is de Rabobank aanrekenbaar. Er is een marktsegment waarvan je een gegrond vermoeden kunt hebben... dat er iets niet goed zit. Daar blijf je in zitten en je blijft heel het roepen... wij doen daar niet aan mee. Ja, als je daar wel aan mee gedaan hebt dan heb je wat we in hebben noemen een dubbel whammy. Dan komt het keihard bij je terug. Want <laughs> gaat eerst zeggen dat je... Dubbel whammy, ja. Een, yeah. een dubbel whammy, he, van... Mm -hmm. Eerst roep je heel hard, we doen het allemaal niet. Ja. Dan blijkt je het allemaal gedaan te hebben... of mee meegewerkt te hebben. Nou, als je dan zegt... Ja, wij zijn niet het Braveste jongetje van de klas. Ja, oeps, ongelukje, we hebben het toch meegedaan. Nee, Rauwbank heeft altijd geroepen... Wij zijn het Braveste jongetje van de klas. Ja. Het landbelang centraal. Midden in de samenleving. Ja, dan is dit natuurlijk wel in publicitair en in imagotechnisch opzicht heel erg ongelukkig. Is er verband met ander gerommel bij de Rabobank? Er zijn geloof ik twee mensen uit, het, uh, uit de directie vertrokken dit er is, jaar. Er is bij Rabobank één heel centraal probleem. De Rabobank bestaat niet. De Rabobank bestaat uit een, uit een hele lange keten... van allemaal lokale Rabobanken. Dat waren er vroeger 1500. Onder druk van de Nederlandse Bank is dat ondertussen geconsolideerd tot 100 maar nog steeds zien Rabobanken, de lokale Rabobanken zoals het heet... Utrecht als hun dochter en niet als hun moeder. En dat betekent dat Utrecht een hele zwakke positie heeft... om die afzonderlijke zelfstandige banken in het land aan te, aan te sturen. Het probleem van Utrecht is dat de toezichthouders, DNB AFM eisen... dat al die lokale dochters zich houden aan de wetten en regelgeving... de compliance regels, zoals die op centraal niveau worden voorgeschreven. En er, moet, er worden geen dissidenten geduld... Nou en dan, dan uh, moest Gerlinde Silvis, die moest de leven van, van de raad van bestuur mm -hmm. verantwoordelijk voor het lokale netwerk, was gehouden om die banken aan te sturen. Ja, als je onvoldoende grip op krijgt, dan heb je een probleem. En zo zijn er nog meer managers. Dus zij op... moest weg. Ze heeft voor een andere positie in de bank gekozen. Ja, ja er, er wordt nooit geroepen van: we hebben deze mevrouw weggestuurd. Zo gaat dat niet. Ze is ook niet. Ja, dan beschadig je iemand echt ongelooflijk hard en. en Natuurlijk, heeft vrouw, mevrouw Zilvis is er niet in geslaagd dat tijd te keren. Maar. Ja, en iedereen de, weet dat. Dus je uh, zou kunnen zeggen: wij zijn transparant. Wij zijn gewoon Ja, dat, dat uh, is dat waar. De maar dan brand je iemand wel heel erg hard af. En ik vind dat ook wat, wat, wat het moeilijke is: van is de Rouwbank. zit met een cultuurprobleem. Dat eigenlijk sinds het oprichten van de Rouwbank. zo'n kleine 110 jaar geleden al speelt. Namelijk de zeer hardnekkige zelfstandigheid van de lokale banken. Wij laten ons niks zeggen. He, en uh, Utrecht, jullie kunnen hard kaken, wij ja. gaan ons eigen Want Maar er was laatst ook een bericht, dat, uh, daar kwam de NOS geloof ik mee... dat um, uh, een flink deel van die, van die lokale banken... Uh, inderdaad niet aan die compliance-eisen voldoet. Dan nou, kan dat van alles inhouden, ja, he, dat, van gerommel uh, tot onduidelijke boekhouding. dat natuurlijk. kan ook een vinkje niet in het dossier Precies, staan. Precies, het is wat protocolaire ja. bezwaren. Maar toch, uh, men heeft dus die grip nog niet. Ik denk dat het laatste dat ja. belangrijk is. Ja. Heb je daadwerkelijk vanuit Utrecht... Die zaken in, in de tang. Nou, en daar rammelt wel een een en ander. En ik heb zelf heel veel intern op de rauwebank gekeken. En, heerste wel, en er zijn rauwe banken waar zeker 10, 15 jaar geleden... nog wel als cultuur heerste van... wij vinden het heel indrukwekkend wat Utrecht, Utrecht allemaal wil. Go, zorgplicht, kwaliteit van de hypotheekdossiers. Nou, het is goed met jullie. Ja, en dan komt er nu een, iemand van interne accounts langs... of iemand ja. van de toezichthouder die constateert gaat in dossiers. En er zijn soms echt dingen die zijn besproken... Godtelijk, dat iemand uh, heeft, uh, heeft voor elf maanden in een jaar zijn inkomen opgegeven, zelfstandige. Daar zegt een, een, een kredietmedewerker van: Nou, die twaalfde maand zou ook voor kloppen. Nee, zegt de AFM. Die twaalfde maand heb je nog niet zeker, dus je mag hem niet meenemen bij de kredietverstrekking. Oh, ja. Pas, tik om je oren en een boete. Dus dat slaat ook eigenlijk nergens op. Het is formeel wel juist, maar uh, de vraag is of de wereld vergaat als door die handen. Nou, ja, wat, wat je heel sterk dus... ziet, is dat de, de regels boven de geest gaan. Ja, En dat roept natuurlijk een heleboel weerstanden op. Ja, Nog even kort, uh, twee dingetjes. Er was ook, werd ook nog een fraude, fraudeleuze medewerker in Beverwijk ja. uh, betrapt. Incidentje? Dat is een bedrijfsongevalletje. bedrijfsongevalletje. Zijn dat is elke bank gebeuren. Dan hoeven we daar verder niet bij stil te staan. Nee. Want dat vind ik dan niet zo... Nee, ja, niet dat... interessant. Nee, nee. niet zo interessant. Uh, uh, uh, maar wel interessant is natuurlijk die hypotheekportefeuille... en de commerciële vastgoedportefeuille van Rabobank. Je hoort alleen maar geluiden dat daar voortdurend op moet worden afgeboekt. Meer nog dan Rabobank tot nu toe gedaan heeft? D dat, dat is, wat is het een, natuurlijk een triple E-bank, zegt iedereen. Triple is E is, is ook ja. al afgewaardeerd. Rabobank heeft één heel groot probleem. Uh, van Libor kunnen we zeggen: jongens, dat was al heel veel op maar daar kun je wel wat aan doen. De hypothekenportefeuille van de Rabobank is een. Risico. Ze hebben een grote concentratie in Nederland. Zitten ook redelijk zwaar in zakelijk vastgoed. Rabobank heeft sowieso een hele grote blootstelling aan binnenlandse activiteiten. De retail, het mkb, de binnenscheepvaart, de kast, tuinbouw en transport. Nou, dat zijn niet de sectoren waar we er allemaal heel erg vrolijk van gaan worden. Ze hebben ook de eerste half jaar al een miljard moeten afboeken op die portefeuille. Dat is veel. Ook in historisch opzicht en procentueel is het veel. Huh? dat binnenlands herstel laat nog wel op zich wachten. We zien voorlopig alleen maar de werkloosheid op zijn best stabiliseren. Maar kennen wij dan nu de werkelijke waarde van die portefeuille al? Bij Rabobank? Dat is denk ik een gevoelig issue. Rabobank heeft er natuurlijk niet alle belang bij... om heel duidelijk op de voorschevel te zetten van... wij moeten dit kwartaal weer zoveel afboeken. Het blijft natuurlijk, en dat is met name bij woningen natuurlijk zo... Soms kan het beter zijn om te zeggen... ja, we laten het nog een tijdje doorgaan... zolang mensen maar rente betalen. Trekt het wel weer aan. Trekt het wel weer aan. Alleen het moment waarop het aantrekt... schuift wel steeds verder naar de toekomst. Gerard Hoedman die zit aandachtig te luisteren. U bent de baas van een bedrijf... dat voedingsmiddelen, ingrediënten maakt, onder andere. En hergebruikt plastic, zeg ik maar even kort. Wat vindt u hier interessant aan? ja het is, natuurlijk altijd, het is natuurlijk altijd mooi om over andere industrieën te horen... wat daarover gezegd wordt. en uh, Ik denk dat Jaap met één heel belangrijk punt gewoon, uh, het toch wel aanduidt... als we naar de Libor teruggaan. Het is natuurlijk een hele kleine groep mensen geweest. En ik vind het ontzettend jammer voor de Rabo... Ja, dat je daardoor dus in het nieuws komt. Um, dit, dit kan overal een keer gebeuren. Ja? Ja. En dan hoop je altijd als je als bestuur van een bedrijf... dat dit soort... nou zal het bij ons moeilijk zijn om over Liborrent te praten... Maar je hoopt altijd dat ja, een kleine groep mensen niet zoveel narigheid brengt voor al die loyale medewerkers die er gewoon zijn. Ja. En dat geldt voor elk bedrijf. Dat geldt, dat geldt voor, voor Rabo, dat geldt voor ons, dat geldt voor, voor elk bedrijf dat er is. Dus, maar het is geen incident hè, wat er is gebeurd met Libor. Het is inherent aan de structuur van het bankwezen. Je hebt die mensen in huis, je hebt ze ook nodig als bank. Dus je moet je ook heel goed afvragen hoe houdt die mensen goed in de tang kunt er zo nog even ja. over hebben. U moest ja. net lachen, meneer Hoedmer, toen ik vroeg... Uh, ja, je wilt toch transparantie uitstralen? Dan moet je ook transparant zijn. Moest u toen lachen omdat u dacht... ja, maar zo werkt het in de grote mensenwereld niet. Nee hoor, ik denk, nee, nee, dat, is, nee, dat is helemaal niet waar, denk ik. Ik denk dat je heel transparant moet zijn. Ik denk dat je daar ook een aantal zaken mee voor elkaar krijgt... die anders niet lukken. En als ik een voorbeeld noem over onze eigen historie... want daar kan ik het veel beter hebben dan over anderen. Uh, wij hebben een aanzienlijk deel van het bedrijf verkocht. kwart hebben wij verkocht. Hè. Dat hebben we aangekondigd in 2012. Dat is midden van dit jaar gebeurd. Daar zijn we ontzettend transparant geweest over de redenen waarom... zowel naar binnen toe, dus naar alle mensen die bij ons werken... zowel naar buiten toe. En op een gegeven moment geeft dat je geloofwaardigheid weer... om dingen te kunnen doen en dingen te kunnen uitleggen aan je mensen... en dat dan ook voor elkaar te krijgen. Ja, we hebben geen stakingen gehad, we hebben geen, ik heb geen boze mensen op mijn kamer gehad en wat dan ook. Nee, ze begrepen het waarom het gedaan werd. Ja. En ik denk dat dat. u dat nog transparantie... een keer uitleggen, want niet iedereen zal dat meegekregen hebben. Uh, u heette vroeger CSM, dat ja. had met suiker te maken. Ja. Uh, nou circuleert er nog steeds suiker bij u in het bedrijf. Maar het is geen handelaar in suiker meer. We nee, zijn geen producent meer. Nee, en dat was ook al niet zo: dat onderdeel was afgestoten is, ja. is dat ook niet. Dat was een, een bakkerij. Ja. Uh, supplier. Ja, nou u, zal u? ik een misschien nog heel heel kort. En ja. Ik probeer het echt heel kort te houden. Dus hou me als ik uh, vol passie uh, te ver ga, hou hm. me dat tegen. In 2000 uh, voor 2005 waren we eigenlijk een conglomeraat van activiteiten. Ja, ik denk dat een aantal mensen in Nederland... Uh, King, pepermunt nog steeds begrijpen. Leaf, uh, uh, chewing, uh, wat is het? Kalgom. Venco drop, uh, wat ook, honigspullen. Uh, wat de bakkerijactiviteiten. Wat de hak was bijvoorbeeld een merk van ons. Hmm. Daar zijn we van begin jaren 2000 zijn we daar afscheid van gaan nemen. Hebben we hebben ons geconcentreerd in, zeg maar vanaf 2005 op drie activiteiten. Eén was suiker. Eén was bakkerijactiviteiten, dat zijn ingrediënten, maar ook eindproducten. En de derde was biotechnologische producten. Suiker is verkocht in 2007, omdat de Europese markt dusdanig veranderde... dat wanneer je groot bent in Nederland, we waren nummer twee in Nederland... dat je dan toch heel erg klein bent in Europa. We wilden eigenlijk marktleiders zijn. Dat waren we in bakkerijingrediënten. En dat zijn we, en dat waren we in de biotechnologie. Ja in het specifiek gebied waar onze producten dan, uh, dan zijn. Biotechnologie en waar past die bakkerij daar groot. dan niet meer bij? Nou, bakkerij past er op dat moment bij. Tot 2012. En toen zagen we dat bakkerij... heel veel geld nodig had om te groeien door consolidatie. Ja, en we overnames, zagen, dus, door, door dus door dingen door, samen door bedrijven, te dwindelen. Absoluut, door bedrijven over te nemen... en dan ja. één grote bedrijf te maken. Maar we zagen ook dat de biotechnologie... hele grote kansen gaf ja, om te groeien. Maar ook in een gebied waar we technologisch ver voorliggen op de concurrentie. En als je dus zoveel geld nodig hebt en je hebt het niet... dan moet je dus een keus maken. Want ik vind niet dat je één bedrijf mag laten... Laten of wat is het? zudderen en de nee. andere kant bouwen. En dus u heeft ervoor gekozen om die bakkerijactiviteiten in feite over te doen aan een ander. Het is wel ja. een investeringsmaatschappij, hè? He? Het, het, het is een private, uh, private equity uh, uh, fonds. Ja, ja, ja. ja, toch geen stakingen, dus ze gaan er niet binnen twee nee, jaar uitzenden. Nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, dat is natuurlijk altijd, wij zijn geen eigenaar meer. Maar wat wij hebben begrepen is dat het bedrijf door zou gaan met de strategie die er staat, wat heel belangrijk is. Dus ze gaan een groeistrategie in. En ze willen van dat bedrijf gewoon een prachtig bedrijf maken. Zoals ja. wij dat ook gewild zouden hebben. Ja. En met dat geld uh, gaat u onder andere investeren... in de verdere ontwikkeling van Absoluut. de biotechnologie... waarvan u zegt, daar hebben wij al een voorsprong in. En daar hebben we een belangrijke voorsprong in op uh, concurrenten. We gaan er straks verder over praten, maar kunt u nog heel even kort... want, want biotechnologie, dat klinkt altijd fantastisch... maar ik zie dan uh, eigenlijk alleen maar uh, mensen in een laboratorium uh, bezig... terwijl u hele concrete dingen maakt. Wij maken hele concrete dingen. Wij maken onder andere, wij zijn de grootste wereldwijd in melkzuur. Nou, uh, wat is melkzuur. Het komt niet van melkzuur. We produceren het zelf in de spieren als je te veel inspant. Maar wij maken het door een koolhydraat, een suiker, in een hele grote eenvoudig in een hele grote pot te doen. Daar stoppen we een organisme bij. En het organisme eet de suiker en dat produceert melkzuur. Hmm. Klinkt heel makkelijk, het is veel moeilijker, maar daar zijn we marktleider in. En waar zit dat onder meer in dan? Dat zit in voedingsmiddelen als preserveringsmateriaal. En dat zit in, als ik naar de andere extreme kant ga, dat zit bijvoorbeeld in... Als je been breekt en er, komt een, er, zit een, er zit een botbreuk in... wat aan elkaar geschroefd moet worden... dan gebeurt dat tegenwoordig nog wel met stalen schroeven. Hmm. En die moeten na een aantal maanden er weer uitgehaald worden. Wij hebben dus ook een materiaal. dat kunnen we het mee vastschroeven. Maar dat materiaal lost op in het lichaam. Hey, hey, maar dat, dat, is een, een, dat, dat is niet, de, dat, niet dat melkzuur? Dat is ook een, een melkzuur. Een oh. plastic gemaakt uit dat melkzuur. Ja, dus een heel breed scala van activiteiten. Maar ook in een sportsdrink kom je onze producten tegen. Gemiddeld is vijf producten in de koelkast in Nederland... bevatten ons product. We gaan even naar het nieuwsoverzicht. Een van de nieuwtjes uh, die uh, van de week ook voorbij kwam... is dat twee grote bouwbedrijven... zich niet voldoende vertegenwoordigd voelen... door Bouwend Nederland. Of in elk geval vinden dat de lobby die Bouwend Nederland voert... te weinig oplevert. Uh, eerder was bij ons ook Henny uh, uh, van der Most. En die zei... ja, als, als uh, directeur groot aandeelhouder... heb ik eigenlijk ook niet zoveel aan VNO en CW. Hè. Ik voel me eigenlijk niet zo uh, goed gerepresenteerd. Hoe is dat voor u? Als, als wel beursgenoteerd bedrijf. Ja, maar wij hebben een... Uh, wij hebben een activiteit in Nederland. Nederland is vrij klein voor ons. Wij zijn een, een wereldspeler. Twee derde van onze omzet komt uit Amerika. Twintig procent uit Europa. En dan de rest komt uit Zuid-Amerika en Azië. Dus u bent uh, wel lid, maar u verwacht... U heeft nou, u wij verwacht zijn u. geen lid van, uh, van, nee? van Bouwend Nederland. Nee, van VNO. Uh, Oké, okay, ja, van VNO zijn we lid. Maar daar maken we dus beperkt gebruik van. Hier is het andere nieuws van deze week. Lekoverzicht. Lekoverzicht. Het regende kwartaalcijfers deze week. Philips beet het spits af. Dankzij bezuinigingen steeg daar de witst. CEO Frans van Houten is daarom een blij man. We hebben een enorme resultaatsverbetering gezien... in alle drie de sectoren. Lighting, healthcare... En consumenten uh, welbevinden, alle drie de sectoren hebben het uitstekend gedaan. En ik denk dat we daar trots op kunnen zijn. Niet veel later volgde onder meer verfabrikant Axel Nobel en ingenieursbureau Arcadis. Daar zien ze inmiddels licht aan het eind van de tunnel. Wij denken dat we heel dicht uh, bij de bodem zijn uh, in de markt. In het, in het derde kwartaal uh, was dat in ieder geval nog niet zichtbaar in de zin van dat er alweer groei was. Uh, er is nog steeds een daling van, uh, van omzet, ook in, uh, in Nederland. Ook KPN presenteerde resultaten. Daar is de aandacht voor Amerika Mobiel. Uit Mexico alleen verschoven naar NSE uit Amerika. Want worden KPN-klanten nou ook afgeluisterd? CEO Ilko Blok. Ja, Een 100% garantie kan ik niet geven. Wel de garantie dat we er alles aan doen om dit te voorkomen. Ja, de essentie van afluisteren is natuurlijk wel dat de ander het niet doorheeft. Anders is het gewoon meeluisteren. Bierbrouwer Heineken kwam deze week niet alleen met een winstwaarschuwing... maar ook met een nieuwe thuistap, genaamd Sub suggereert een beetje dat het suboptimaal is. Maar uh, dit apparaat moet Nespresso onder de thuisstaps worden. Volgens deze kenner gaat dat niet gebeuren. Ik vind het een, een kansloos verhaal. Het ding is veel te groot om in een normale keuken te zetten. Dit is gewoon echt een, een smurven ding. Een biertap van Heineken is gewoon te ordinair, te groot, te lelijk. Steve Jobs zou dit nooit goedgekeurd hebben. En dus per definitie een failure. Steve Jobs er nog even bij gehaald. Dan de Europese Centrale Bank. Die onderwerpt 124 banken aan nieuwe stresstests. Om de balansen van de banken door te lichten. Volgens hoogleraar Harald Benink zou er best een aantal lijken in de kast kunnen zitten.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 Veel van die banken zitten in Zuid-Europa. Het goede nieuws is daar dat Spanje uit de recessie is geklommen. Volgens econoom Matthijs Bouwman is dat belangrijk voor heel Europa. Want als Spanje weer een beetje gaat groeien. dan uh, ja, dus wordt het makkelijker om al die uh, slechte bankbalansen af te wikkelen. de huizenmarkt weer langs, want te laten bodem. Misschien zelfs ooit weer eens wat banengroei in Spanje zou ook mooi zijn. Dan een bericht dat mogelijk minder geschikt is voor. Gelovige kinderen, als u begrijpt wat ik bedoel. De hype rond Zwarte Piet zorgt voor 30% meer boekingen... bij Sinterklaascentrales in het land. Er komen zelfs vragen voor gekleurde pieten. Er is een reden waarom we dat niet moeten willen. Er zit wat extra werk in in spinken. Pieter moet opnieuw gesminkt worden. En na afloop van het bezoek, als er niet een volgend bezoek is waarop meer gekleurde Pieter moeten komen, dan moeten ze weer afgesminkt worden. Dus er zit wat extra werk in. En dan nog even dit. Het blijft fascinerend om te zien hoe de reusachtige vogel met zijn deltavormige vleugel zich in de lucht verheft. het is uh, Captain Walpole again in een subsonic cruise. And it's here that we will start the acceleration phase of the flight. And the sound it makes is just incredible. Deze week was het tien jaar geleden dat de Concorde zijn laatste vlucht maakte. Het supersonische toestel uit de jaren 60 vloog de CEO's en rijken der aarde in no time van Londen naar New York. Maar de kosten waren te hoog en de crash bij Parijs had de deur eigenlijk al in het jaar 2000 dichtgegooid. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, Spanje uit het dal, is dat uh, definitief? Ja, Koelewijn? Nou, als er uit het dal is, is die van die definitief? Spanje zit met twee hele grote problemen. Dat is de a, de, de hardnekkige werkloosheid... die ook voor een heel groot deel samenhangt met de star arbeidsmarkt. En b, nog steeds een hele uh, zwakke financiële sector... met, met een hoge schuldenlasten op woningen. Uh, woninghypotheken die veel te hoog zijn... ter opzichte van de onderliggende waarden. Dus ik denk dat... Het wel heel optimistisch is om te denken dat we uit de recessie zijn. En dat werd laatst ook over Nederland geroepen. Hè. We zijn uit, aan het eind van de recessie. Hmm. Ons, ons normenkader is wat uh, verzwakt. Hey, wij een, vertaaltje, de tegenwoordig, een vertaaltje nul groei. Een is vertaaltje al. nul groei en we staan op tafel te springen hoe geweldig het is. Europa is bezig met een heel langdurig, heel ingrijpend proces van herstructureren van, uh, van de schulden. Herstructureren met name in Zuid-Europa van de reële economie, van arbeidsmarkten, van... van uh, bangwezens. En dan kan je wel optimistisch zijn. Maar Matthijs Baal hoort een beetje tot optimisten mm. dat het beter gaat. En het gaat ook wel een tikje beter. We moeten niet al te pessimistisch zijn. Nou ja, maar uh, je zou zelfs kunnen het... zeggen: inderdaad, op tafel gaan staan als er 0% groei is. Want er zijn natuurlijk heel lang pleidooien gehouden voor, voor minder groei. Hè? Dus uh, uh, minderen. Uh, ja, dat kan allemaal wel een tandje lager. Dat, uh, dat komt vooral uit de hoek van de wereldverbeteraars ja, onder ons. Ja. Um, nou, die hebben uh, nu dan toch. Ja, en die, die, die, kunnen, die kunnen dus nu zien... nul groei leidt tot stijgende werkloosheid... leidt tot mensen die niet aan het baan kunnen komen... leidt tot minder innovatief vermogen van de economie... leidt ook tot minder capaciteit... om bijvoorbeeld goed om te gaan met je, met je energievoorraden... en met andere met je grondstof. Want juist als je efficiënt werkt... juist als je uh, redelijke groei weet te bewerkstelligen... kun je investeren in vernieuwing. Groei, geen groei... is een teken dat de economie zijn veerkracht kwijt is. En als er iets slecht is voor het milieu en voor de omgeving is een economie die zijn veerkracht kwijt is. Wat voor invloed hebben de bezuinigingen in Spanje... op het feit dat daar nu het laatste, laatste kwartaal een nul procent uh, ja, groei, maar het was eerder min natuurlijk. Dus dat daar nu een verbetering is opgetreden. Nou ja, er zijn geen nieuwe bezuinigingen bijgekomen in Spanje. Hè. Dus dat, dat uh, uh, ze hebben ook wat uitstel gekregen van de Europese Commissie... ook heel verstandig, want de austerity-politiek... zoals het dan heet in de politiek van bezuinigen... Was heel hardhandig en die werkt dan op een gegeven moment ook deflatoir. In die zin dat je economie zo ver naar beneden duwt. dat je er eigenlijk niet meer uit kunt komen. dat de banken nog moeten afboeken op een hypotheekportefeuille. Um, en, en dat pleidooi horen we trekken reeds parallel. want wij, wij onze economie vertoont verdacht van overeenkomst met die in, uh, in Spanje. Namelijk veel te grote oren, goedsector en een veel te grote schuldenberg. Dat je moet oppassen maar met voortdurend bezuinigen. Tuurlijk moet op een gegeven moment moeten de overheidsfinanciën gesaneerd worden, maar we staan er voor de uitdaging, dat zien ze in Spanje ook, van en de banken saneren, de bankbalansen saneren, vastgoedportefeuille saneren, uh, arbeidsmarkt liberaliseren. En dan zou je in buurt kunnen komen van een economie die geschikt is om weer te gaan groeien. Ja, wordt vaak gezegd trouwens arbeidsmarkt liberaliseren. Uh, heeft u er bewijs voor dat dat bijdraagt aan een gezondere economie? Een meer flexibele arbeidsmarkt, waarin bijvoorbeeld uh, ontslagkosten lager zijn... heeft een aantal voordelen, namelijk dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in te huren. Alle belangrijkste is, een van de redenen waarom Spanje zo'n dramatisch hoge jeugdwerkloosheid kent... is dat werkgevers in een zwakke economie wel uitkijken om jongeren in dienst te nemen. Want als je vervolgens om wat voor redenen ook weer van de jongeren af moet, kost je dat erop op geld... Mm -hmm en je zit met een hele grote berg. Maar goed, ik vroeg, ja. even, ik vroeg even naar, want het, dit wordt vaak gezegd... Hè? en de IMF komt er ook altijd mee... van ja, u moet uw arbeidsmarkt flexibiliseren... anders krijgt u geen geld. Uh, de andere kant van het verhaal is dat jongeren uh, in een flexibele baan komen... en bijvoorbeeld, daar heb je hem weer, geen hypotheek kunnen krijgen omdat ze, omdat ze geen baardij, inkomen ja. hebben. Maar als ze geen baarde hebben, krijgen ze helemaal geen hypotheek. Dus dat is, <laughs> dat is natuurlijk ook een punt. Banken zijn daarin ook terughoudend. Hè. En wat is dan de waarde van een vast arbeidscontract? Nee, maar ik bedoel, waar, waar, ja. waar is de ratio achter dat flexibiliseren? Ik snap natuurlijk wel dat werkgevers... We hebben natuurlijk het liefst zo minder, zo minder mo mogelijk kosten aan, aan uh, werknemers. Zeker niet als ze er vanaf willen. Uh, maar dat zegt toch niks over de, de kwaliteit die dat heeft... zo'n maatregel voor de hele economie. U gooit er heel veel tegelijkertijd op tafel. Een meer flexibele arbeidsmarkt betekent dat het voor, voor werkgevers goedkoper wordt... om mensen uh, af te laten vloeien te ontslaan. Wat wij dan als aanvullende beleid zouden moeten voeren... is dat de mensen die eruit gaan ontzettend goed worden geholpen... om weer opnieuw aan het werk te komen. En, en wat we in Nederland eigenlijk doen is... En andere landen van Europa ook is mensen vasthouden, pamperen in hun baan, te weinig investeren in opleidingen en zeg maar de, de employability van mensen. Mm. En eigenlijk zou een arbeid, beleid gericht op een flexibele arbeidsmarkt gepaard moeten gaan met beleid dat ook is gericht om mensen aan het werk te houden, van werk te kunnen laten veranderen. Ook op hogere leeftijd. Want even een van de grote problemen van de arbeidsmarkt is. dat je als je in Nederland ouder bent dan 50. Ja. je komt nauwelijks meer aan het werken. Goed, dus Europaan... dat moet aan twee kanten. dat mensen aan twee mens moet kanten, moet kanten, kanten, kanten uh, werken. Ja. Uh, Gerard Hoemer <coughs> is hier ook. Hij is de baas van uh, Corbion. Herkent u dat? Dat uh, sommige economieën. of bedrijven. daar heeft u dan natuurlijk. Uh, een verstand van. Uh, minder goed functioneren. omdat een arbeidsmarkt star is? Nou, maar ik denk dat het. Uh, voor een aantal bedrijven zeker meespeelt. Uh als je ontzettend veel geld moet betalen om van je personeel af te komen... nou klinkt dat heel negatief, maar dat kan wel eens nodig zijn. Kijk naar de bouwwereld waar we het net over hadden. Dan heb je natuurlijk een keuze om dat netjes te doen... en heb je een keuze om failliet te gaan. En ik, en ik weet niet wat er gebeurd is in Nederland... maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen zich hebben failliet laten verklaren... om uit deze problemen te komen. Amerika zie je toch een iets andere basis. En ik zeg niet dat Amerika goed is. Ik constateer alleen ja, maar... Ja, daar ziet u veel. He? U wij, wij hebben daar een groot deel van onze omzet... Ja. Ik denk dat daar het taboe van ontslagen zijn geen taboe is, wat het hier wel is. Daar ben je ontslagen en dat betekent dat er geen fit was en je gaat wat anders doen. In hier, Nederland, Mensen voelen zich hier een loser mee als je geen werk hebt. In heeft. Nederland is het loser fenomeen heel sterk en ik denk dat we daarvan af moeten. Ja, want dat betekent ook gewoon dat mensen wellicht eerder de overstap maken voor eigen zelfontwikkeling naar een ander bedrijf als dat fenomeen weg is. En dat ze zeggen, ja, waarom zou ik het risico niet nemen? Want ik kan me daar verbeteren. En ik denk dat dat, en dat zie ik aan Amerika terugkomen... het optimisme om wat anders te doen... en het optimisme om wat te beginnen... is daar groter dan hier. Maar ik kan me voorstellen dat als je, daar, als je in Amerika wordt ontslagen... zit je eigenlijk nog meer in de put. Van... Nee, daar wordt het, nee, als je in Amerika ontslagen wordt... dan begin je gewoon aan iets anders, want er zijn zoveel mensen die ook ontslagen zijn... want het komt veel vaker voor. En dan zoek je dus een andere baan waar je ook kunt gaan werken. En ook in Amerika zijn er ongetwijfeld hele schrijnende gevallen... ja, die zijn er, dat weten we... Ja, waar het eigenlijk totaal fout is te gaan al een aantal keren. Maar het gaat over ja, een land in ontwikkeling. Mm -hmm. Ik denk dat het helpt om het land in ontwikkeling te brengen. Amerika staat natuurlijk nu bol van het NSE-afluister-schandaal. Heeft dat economische belang, dat, dat, die berichtgeving daarover, zegt dat iets ja, over? Ja, het doet mij weinig. En uh, ja, het is heel nadat dat gebeurt. Maar persoonlijk denk ik van, ja, waarom zouden ze mij afluisteren? Nou, dat moet je ook zomaar uh, in gedachten houden. Nou, zit in de er, ja, en, maar ik uh, je denk doet... dat er een ander fenomeen is... wat ook op een gegeven moment... Uh, waardoor we veel informatie verliezen als bedrijven. En dat, is, dat kan in Nederland zijn, dat kan overal zijn. Hoe makkelijker met informatie wordt omgesprongen van bedrijven... en ik vlieg regelmatig heen en weer... en ik zie mensen hun laptop openklappen... en ik zie eigenlijk ja, strategieën van bedrijven... Waar ik dan mee. Lezen. en dan kun je meelezen. Ja, ik probeer het te vermijden, maar... Elke Nederlander is nieuwsgierig. Dus je kijkt ook wel eens een keertje naar, naar links of naar rechts. Amerikanen ook hoor. Zijn ook en de Amerikanen ook. Die luisteren ook nog mee. Ja, Dus wat dat betreft. Ja, ik denk dat we aan de informatiekant veel meer gevaren hebben... om informatie te verliezen. Waardevolle informatie. Dat alleen maar een afluisteringscherm. Het mag niet. Hè. Laten we daar gewoon vanuit gaan. Het mag niet. Het is raar. Ja, maar als we het over informatie hebben... Maar, dat is niet het enige lek wat er, wat er is. Maar u klapt uw laptop niet open in het vliegtuig? Ik heb zo'n mooi schermpje op je laptop zitten... waar mensen van links en rechts niet mee kunnen lezen. En dat heb ik heel bewust gedaan... ik niet wil dat ze van links of rechts meelezen op mijn laptop. Wat is het beleid bij u in het bedrijf, Corby? is dat we heel, toch wel heel voorzichtig zijn met informatie die we hebben. We hebben heel veel patenten. Dat is één manier om het te beschermen. En we richten ons binnen het bedrijf toch ook heel regelmatig... op het feit dat informatie die beschikbaar is... heel waardevol is voor een ander. Terwijl wij denken dat het eigenlijk normaal is. Nou, informatie is niet altijd normaal. Informatie is iets wat je over de jaren gemaakt en verzameld ja. en gecreëerd hebt. En voor anderen vaak heel interessant. Dus pas ermee op. Dus mensen moeten, bij uw bedrijf moeten er altijd van uitgaan dat informatie waardevol is Absoluut. en die moet ze beschermen. Dus u, ja. u verstuurt dan ook niet alles uh, zomaar via uh, ongecodeerde mailtjes. Als, uh, hoe heet dat? Uh, voor mij zijn de mails encrypted zoals ze zijn. Ook die kunnen worden gekraakt tegenwoordig, dus door de NEC. Alles, alles ja. zou ongetwijfeld gekraakt ja. kunnen, maar je doet je best in ieder geval om het te vermijden. Dit is de Tros op Radio 1 met Tros in Bedrijf. Het is kwart voor twee geweest. Uh, we praten hier met de CEO van Corbion, voedingsmiddelen, ingrediëntenleverancier... en Jaap Oelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Nijrode Universiteit. Zoals de bank er nu voor staat, zijn wij niet klaar voor de komende eeuw. Dit zijn bij uitstek de tijden voor onze bank om door te groeien. Dat is een fragment uit de, de Prooi. Een serie over Rijkman Groenink, de baas van ABN AMRO... in de tijd dat daar grote overnames werden gedaan... dat hij aan de macht kwam, acteur Pierre Bokma. Ja, gebaseerd op het boek van, van Jeroen, Jeroen Smit natuurlijk. Volgt u de serie? Nee, jammer genoeg niet. Ik ga wel terugkijken op uitzending. Ik heb het boek natuurlijk gelezen... Het is een boek dat je s'avonds gaat lezen en uh, denkt, heet het is nog drie uur s'nachts. <laughs> uh, ik heb toneelstuk gezien. Ik heb mijn zoons daarmee naartoe genomen om ze een beetje voor te bereiden op de grote mensenwereld. Na afloop vroeg mijn oudste zoon, was het echt zo erg? En uh, toen heb ik uh, Jeroen Smit geciteerd, want toen het boek uit was, lag hij dus klappertanden in zijn bed. Wat gaat men ervan vinden? Het werd gebeld door een lid van de raad van bestuur van de ABN Amro. Die feliciteerde hem, zei het is een prachtig boek. Maar Jeroen, één opmerking. Het was in werkelijkheid veel erger. Dat heeft heel, heel veel indruk op me gemaakt. Want als je het boek leest, het is gewoon één grote conctie van eigen belangen... niet meer belang van de onderneming, niet meer belang van de klant. Waar mensen die bezig zijn van kan ik mijn divisie in de lucht houden, worden mijn activiteiten uh, gesteund. En wat ook in het boek tevoorschijn komt, even de parallel met Libor is dat je die investmentbankers moet je dus gewoon kopen... tegen idioot salarissen met hoge upfront gegarandeerde bonussen... om ze maar binnen boord te kunnen houden. Hm. En dan denk je van, hoe ziek kan een systeem zijn? Dat, dat had ik toen ik het boek had gelezen. Ja, ja, ja, ja. Hoe voorkomt u dat dat in, in, in uw bedrijf gebeurt? Dat uh, de verschillende divisies zo tegen elkaar op gaan boksen... eigenlijk dat het belang van de uiteindelijke klant niet meer centraal staat? Ja, maar ik denk dat dat op een gegeven moment ook... Uh... Misschien toch wel een beetje sectorgebonden is. Ja, wij hebben geen salarisverschillen in de orde van grootte die, die Jaap net noemde. Maar wij hebben ook een cultuur gecreëerd waar met allen, waarbij de klant dus centraal staat. En waar we toch met z'n allen, en dat is door de lagen van de maatschappij en een kleine maatschappij, 1850 mensen orde van grootte, uh, toch wel duidelijk hebben gemaakt wat nu echt belangrijk is. Met ook specifieke waarden, normen waar wij ons allemaal aan houden. Uh, passie, dingen samen doen. Maar ook leveren. Ja. Uh, zijn hele belangrijke thema's bij ons. Um, en ik denk als je in zo'n omgeving komt... en je bent een vreemdeling die het toch allemaal voor zichzelf doet... dan hou je het niet lang vol. Er is gewoon een systeem wat op een gegeven moment dit soort... uitwassen, uitscheidt en niet accepteert en je bent weg. Daar hmm. nou bent u van overtuigd dat dat zelfreinigend is? Ben ik, daar ben ik redelijk van overtuigd in ons hmm. bedrijf. Hey, okay. Maar we hebben een redelijk overzicht. We gaan naar de column die is deze week gemaakt door Danny Mekic oprichter van consultancybureau New Team. Wat hebben een kapitein, kok en timmerman met elkaar gemeen? Ze werken aan boord van een schip, ieder met een eigen taak... en eigen verantwoordelijkheid, het schip besturen... zorgen voor maaltijden en reparaties uitvoeren waar nodig. Ze verhouden zich tot elkaar in hiërarchie. De kapitein is de baas en ondanks dat ze allemaal een andere taak hebben... werken ze samen als een geoliede machine... En zonder dat systeem kritisch te heroverwegen... zijn we het blijven gebruiken. Kijk maar om je heen naar een willekeurig groot bedrijf. Hierarchisch en met veel afdelingen en nog meer functies. Die waren ooit bedoeld om de complexiteit van het geheel te verminderen. Ze waren een middel tot eenvoud. Nu zijn hiërarchie, afdelingen en functies een doel op zich geworden... en vaak een grote bron van ergernis. Ze belemmeren elkaar en werken verstorend... Te veel functies en te veel afdelingen in te grote organisaties werken niet geolied samen, maar als zand in de motor. En terwijl afdelingen en mensen met verschillende petten op elkaar bezighouden aan boord van die grote olietankers, worden ze links en rechts ingehaald door kleine speedbootjes. Met aan boord niet meer dan een kapitein, kok en timmerman. Hou je organisatie daarom simpel en overzichtelijk. En als dat niet meer kan, laat functies en afdelingen werken. Gerard Hoedmer, CEO van Corbillon. Uh, u zei er net al wat over. Uh, dit komt bij u ook niet voor? Nou, dit is op een gegeven moment wat is wat is niet. Hè? Maar dat proberen we wel te vermijden. En ik denk dat één heel simpel woord wat ik net hoorde... is uh, geld voor ons ook. Hè? Wij kijken ook met regelmaat naar onze organisatie. En die delen we in op de bedrijfsprocessen die er zijn. Dus organisaties zijn een gevolg, maar niet het doel. Um, maar wij hebben ook een credo in onze organisatie. Dat is simpel. Mm. En ook hele toevallig ook. Ja, dus mm. niet, ja, Misschien niet toevallig, misschien is het toch wel uh, goed gekozen. Op een ja, gegeven moment. Ja, ja, inderdaad. En daarnaast is er ook een hele duidelijke verantwoordelijkheid. Mensen weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn... maar ze weten ook waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn. Ja, het, de, een van de grootste uh, ergernissen die ik heb... als er vijftien mensen in een kamer zitten... en die gaan allemaal zitten wouwen... waarvan er maar drie echt iets weten... En die andere twaalf zitten er om wat te zeggen. Nou, die twaalf moet je er dus niet bij hebben. Mm. Laat de mensen doen die verantwoordelijk zijn voor dat fenomeen. Er wordt bij Corbion of... met weinig mensen vergaderd. Er wordt in principe met Corbion met weinig mensen vergaderd. In ieder geval met die mensen die noodzakelijk zijn om het naar voren te brengen. En niet met extra mensen die er maar bij zitten om het aan te horen of erbij willen zijn. En dan belangrijk denken te zijn. Laten we even naar het bedrijf kijken. U presenteerde uh, kwartaalcijfers afgelopen week. Het bedrijf heet Corbion sinds het dus is. Uh, nou, het is eigenlijk, uh, die, die, die CSM eruit is. Officieel met eigenlijk sinds, uh, sinds woensdag. Ja. W waar staat die naam voor? Corbion is een naam wat. Uh, uh, staat U heeft hem voor... niet zelf bedacht. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar of, of wij, ik kan zeggen wij, maar... Nee. Nee, Corbion staat voor het eerste stuk, kun je denken aan samenwerking. Mm -hmm. Collaboratie, samenwerking. Bio spreekt voor zichzelf. We zijn een biotechbedrijf. Ja. En als je dat bij elkaar voegt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Corbion had als voordeel is dat het overal in de wereld beschermd is. Dus we kunnen het Corbion.com noemen. We zijn de enigen die in deze industrie. Maar nou, er is al een paar ja, maar dat is een heel ander industrie segment. En daar, ja. daar, ik verwacht niet dat hun klanten naar ons gaan bellen. Nee, dat, dat onze klanten zo... naar hen gaan bellen. Nee, maar het geeft wel aan dat het, het zegt niet meteen van Pats. Het staat nee, voor. Nee, maar dat moet, hoe heet dat? De, de naam moet nog de lading krijgen. We hebben een ja, ja. heel mooie brandname genaamd Purak. Bekend ja. in de wereld van melkzuur. We hebben een mooie naam in Amerika. Een bedrijf genaamd Carven. Nou, dan moet je niet in Nederland aankomen. Dan denken ze waarschijnlijk dat je handel bent. Dus vandaar dat we, beide zijn even belangrijk voor ja. ons. Vandaar dat we voor de nieuwe naam gekozen hebben, zijn de Corbion. En waarom we CSM niet hebben meegenomen... is omdat een heleboel bakkerijbedrijven die we hadden de naam CSM hadden. CSM Duitsland, CSM, bakkerij, CSM bakkerijproducten in Amerika. En dat was ook ver om die mee te geven ja. met de nieuwe eigenaar. Ja, goed. Uh, kijken we even naar die cijfers. Uh, wat mij opviel is dat de omzet is gedaald ten opzichte van het ja. kwartaal vorig jaar. Hè? Ja, dat Hoe klopt. Dat? dat is met name, met name door de wisselkoersen uh, gebeurd. Zoals ik zei, we hebben 60% plus van onze omzet ligt. Uh, Ligt in Amerika. Ja. Nou, iedereen weet wat er met de dollar gebeurd is. Ik denk dat hij nu ongeveer 1,37 staat. Vorig jaar stond hij in de 1,20. De Japanse yen heeft een klap naar beneden gekregen. Maar je dekt daar niet tegenin? tegen in? Ja, daar dek dat je je tegen in, maar dat kun je niet uh, tot onbepaalde tijd doen. Dat doe je ja. weer in een periode van tijd. Want ja, op een gegeven moment moet je ook met de realiteit gaan leven. Ja. Dus als je, dat, als je dat fenomeen erbij gaat nemen, dan is onze omzet, of eraf gaat halen, dan is onze onderliggende omzet is gegroeid. Ja. Volume is met meer dan 3% gegroeid. Gaat dat uh, goed, dat die, die omzet groeit? Vindt u dat, ik vind is dat, dat de uh, mate die u. Wij wilt hebben, een, uh, wij hebben een, uh, een target staan om in 2016 met 6 tot 9% te groeien. Ja, dus we zijn er nog niet. Maar we verwachten heel veel van nieuwe gelanceerde producten, zoals bioplastics. Ja. Um, wat gaat u daarmee doen? Waar, waar, wat, waar, kunnen, waar moet ik dan aan denken en waarom bio, gaat dat groeien? Ja, bioplastics kunnen, kunnen gebruikt worden. Ten eerste als alternatief voor petrochemische producten. Nou, iedereen kent een heel eenvoudig voorbeeld. De yoghurtbekertjes. Uh -huh. Die zijn van polystyreen. Wij kunnen yoghurtbekers maken tegen dezelfde kosten van polylectic acid, Dus melkzuur aan elkaar verbonden tot een plastic op molecuulbasis. Maar we kunnen ook plastics maken die bijvoorbeeld onder de motorkap van een auto ingezet kunnen worden. In een luchtfilter. Dus die tot een temperatuur van 140 graden kunnen gaan. Maar ook tot min 40. Schokbestendig zijn. Ook daar hebben we producten voor. En ook die markt zijn aan het ontwikkelen. Je kunt maar de zien... auto-industrie heeft het moeilijk. Dus waarom ja, maar zit de daar groei in? maar ik denk dat het heel belangrijk is voor onze producten... dat ze concurrerend zijn met... Uh... Producten uit minerale olie, dus de ja. petrochemische producten. Ja, maar ja, plastic ik, wordt tot nu toe voor het grootste deel uit olie uit, gemaakt. Uit olie gemaakt. Wijzer. En wij kunnen ze dus maken uit hernieuwbare grondstoffen. Ja, maar waarom dus, zit er dan groei? Waarom zit er groei? En waarom oh, zouden is, mensen die producten vervang, willen? Dat is een vervangingsgroei. Ja, want iedereen beseft op een gegeven moment dat de druk op petrochemische producten steeds groter gaat worden, waarschijnlijk duurder gaat worden, zijn niet afbreekbaar. Dat zijn onze producten wel. En we maken ze uit hernieuwbare grondstoffen. Ja, dus de combinatie is een heel mooi. Mooi gegeven voor. Daar zou ik ook al mee willen doen als ik dit hoor. En zeker als ze dan nog op dezelfde prijs geleverd worden. Ja, Koelewijn, we horen hier over vervangingsgroei. Mm -hmm. Maar uh, de Nederlandse economie moet het traditioneel erg hebben van de wereldhandel in het algemeen. Uh, en daar gaat het nog niet zo best mee. Is dat een uh, negatief uh, cijfer voor, uh, voor, de, voor de Nederlandse economie? In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Voorspelt? Ik denk, denk dat Klaas Knot wel erg optimistisch is geweest met zijn uitspraak dat we uit de recessie zijn. Wat je wel ziet is dat in het binnenland nu een aantal vervangingsinvesteringen op gang komen. Bedrijven en gezinnen hebben natuurlijk heel lang bepaalde dingen uitgesteld. En gaan nu wel weer voorzichtig aan wat meer investeren. Maar exportgroei, daar moeten wij traditioneel van hebben. En die wordt inderdaad belemmerd door de wat lage mondiale groei. Plus eroverheen, en dat had uh, Geert Toetman het ook al over, uh, de dure euro. Die maakt dat wij gewoon minder makkelijk kunnen exporteren. En dat is voor een land als Nederland traditioneel een heel lastig issue. Dus toch een beetje meer inflatie zou helemaal niet gek zijn? Ja, die... Nou, nee, de, de, een, een stijgende dollar zou lekker voor ons zijn. Ja, daar ja, hebben we geen invloed Hebben geen invloed op. Maar um, dan zou je in Europa eigenlijk de rente wat moeten verlagen. Ja. En dan is het neveneffect van de wat lagere rente en de daarom de euro dat je wat meer inflatie gaat krijgen. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat gaat u maandag doen? Uh, maandagmorgen ga ik uh, op tijd beginnen met een rapport schrijven. En daarna meld ik mij opnieuw in Hilversum bij de sportschool, om daar mijn uh, fysieke inspanning te doen. En dan ga ik daarna weer verder werken aan een rapport. Daar gaat het rapport over, mag u dat zeggen? Mag ik niet zeggen. Oh, dat is jammer. Ja. Uh, mag u nog iets zeggen over wat u maandag gaat doen, meneer Hoek? Ja, ik ga, ik, ik ga heerlijk werken. En, uh, ja, hoe begint en doe de dag, met maand... plezier. Oh, dan, ik ga altijd om uh, kwart over zeven ga ik van huis... en dan uh, ben ik in het begin van de avond... Uh, ergens in de avond uh, weer terug. Ja. In de tussentijd gebeurden er zoveel dingen. Maar om eerlijk te zijn, ik heb nog ineens... nu mijn agenda doorgekeken wat ik maandag ga doen. Het enige wat ik weet... Ik, nee, ik ben in Gorkum, daar heb ik wel naar gekeken. Oh, dus zit in een, een, van, de locaties, in een ja. van de locaties van Corbion. En daar heb ik een, een aantal gesprekken... met een heleboel mensen en ik loop rond... en ik, uh, en ik zie wat er inspectie. gebeurt. Een melkzuurinspectie, juiste omschrijving. Gerard Hoetmer van Corbion, die doet onder andere in melkzuur. Hartelijk dank en ook dank aan hoogleraar Corporate Finance. Jaap Koelewijn, blijf luisteren naar Tros op Radio 1. Samen thuis, samen Tros. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Na 28 jaar trouwendienst vertrekt hij als hoofddirecteur.